uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Europa gaat uit van schuld Syrische regime. Griekse premier enthousiast over economie. En minder sterke drank verkocht in Nederland. Het weer vanavond en de komende nacht raakt u bewolkt en gaat het regenen. Het koelt af naar 14 graden. Morgen overdag blijft het zeer regenachtig, vooral in het noordoosten. En oosten kan veel regen vallen. In de regen wordt het hooguit 16 graden, in het westen is het iets droger... en smiddags spreekt soms de zon even door bij 18 à 19 graden. Alles wijst erop dat het Syrische regime... achter de gifgasaanval van 21 augustus zat. Dat zeggen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in een verklaring. EU-buitenlandchef Ashton maakte de verklaring openbaar na overleg vanochtend in de Litouwse hoofdstad Wilnieuws. Bij dat overleg was ook de Amerikaanse minister Kerry. Die beloofde dat bewijs over de chemische wapens aan de Europese bondgenoten ter beschikking wordt gesteld, zegt minister Timmermans. Wederom zeer, zeer stellig en ik heb ook tegen hem gezegd, ja als jij wilt dat wij jouw stelligheid ook overnemen, dan hebben wij meer informatie nodig omdat ieder land voor zichzelf wil kunnen bepalen of de bewijzen overtuigend zijn en Nederland is op dit moment niet in staat om dat te doen. Dus deel jouw informatie met ons, dan kunnen wij zelf onze conclusies trekken. Hij zei dat zal ik doen. De Europese ministers zeggen wel dat de kwestie moet worden afgehandeld... door de VN-veiligheidsraad. Voordat kan worden gesproken over een aanval... moet eerst het rapport van de VN-inspecteurs klaar zijn. De recessie in Griekenland is volgend jaar voorbij. Volgens premier Samaras zijn de belangrijkste maatregelen genomen... om het land uit de crisis te halen. De Griekse economie is sinds 2008 ongeveer 23 gekrompen. In ruil voor steun uit het buitenland... moest de regering drastische bezuinigingen en hervormingen doorvoeren... De afgelopen jaren zijn vele duizenden Grieken hun baan kwijtgeraakt... of ze zijn minder gaan verdienen. Zo begon de overwinningsspeech van Tony Abbott. De leider van de conservatieve partij heeft de verkiezingen in Australië gewonnen. Zijn tegenstander was de sociaaldemocraat Kevin Rudd... en die stond al een tijdje slecht in de peilingen. Toch kwam de nederlaag hard aan bij Rudd, zegt correspondent Robert Portier. Ja, natuurlijk zal het ongetwijfeld hard bij hem zijn aangekomen. Uh, hij heeft uh, de afgelopen weken veel moeite in, uh, in de campagnes gestopt. Maar uh, ja, hij zei het zelf, ik heb mijn uiterste best gedaan. Meer kan ik nu doen. Het was helaas niet voldoende. Ja, de, de speeches zijn al, al geweest. Hè? Zijn ze nog iets opvallends verder? Nou, wat mij uh, erg opviel in de speech van, uh, van uh, Kevin Roth... is dat hij op geen enkele manier een uh, verwijzing maakte naar Julia Gillett, zijn voorganger... Uh, een van de redenen waarom Labour het uh, zo slecht heeft gedaan in deze verkiezingen is dat ze de afgelopen drie jaar verwikkeld zijn geweest in een enorme machtsstrijd tussen Kevin Rudd en Julia Gillard. Dat is de reden waarom ze nu een pak op hun broek krijgen en het had hem gesierd op het moment dat hij uh, afscheid neemt van de politiek, want hij treedt terug als politiek leider, dat hij in ieder geval iets over haar zou zeggen. Maar geen bedankje, geen verwijzing, helemaal niets en het zegt eigenlijk iets over Kevin Rudd. Ja, en dan Julian Assange. Hij deed met zijn Wikileaks-partij mee aan de verkiezingen. Hoe heeft hij het gedaan? Ja, niet goed. Hij haalde ongeveer 1% van de stemmen. Dat is echt veel te weinig om op eigen kracht een zetel te halen. Je hebt in Australië een systeem van preferences... waarbij je steun kunt krijgen van andere partijen. Maar zelfs met hulp van die andere partijen... lukt het hem niet om gekozen te worden tot senator. Ja, niet gelukt dus. Nee. En nu gaat hij door in de politiek? Nou... Dat, uh, dat is afwachten. Kijk, een van de problemen die hij uh, heeft gehad is dat hij te weinig tijd had om aan zijn politieke partij te besteden. Hij woont natuurlijk in Londen, zit opgesloten in die ambassade. Dat maakt het overleg erg lastig. Maar bovendien is hij erg druk met andere dingen. Zijn eigen uh, uh, situatie, maar hij was ook druk bezig met het redden van Edward Snowden. Ja, um, ik vermoed dat hij in de komende drie jaar misschien best nog wel een keertje een, een gooi wil wagen naar een senatorschap. Maar ik weet niet zeker of hij daar de tijd voor heeft en ik weet ook niet of hij nou daar, daar nog wel zin in heeft. Want ja, het kost gewoon tijd runnen van een politieke partij. En als hij één ding heeft aangetoond in de afgelopen periode, dan is het wel dat hij daar niet toe in staat is. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De verkoop van sterke drank is in Nederland in de eerste helft van het jaar toe afgenomen met 10%. Dat zegt Spirits NL, de vereniging van importeurs en producenten van gedistilleerde dranken. Volgens directeur Stassen komt dat door de accijnsverhoging die per 1 januari werd ingevoerd. De economie is uh, nog altijd een beetje slapjes. Uh, wij zien geen veranderingen bij de consumenten in hun voorkeuren. Uh, het enige wat echt veranderd is, dat zijn uh, de accijns. En uh, eerder is natuurlijk ook de btw veranderd. En we weten uit het verleden dat dat grote gevolgen heeft voor uh, de afzet van uh, sterke dranken in Nederland. De accijns voor sterke drank werd met 6% verhoogd. Volgend jaar komt er waarschijnlijk nog een accijnsverhoging. Pierre Steinbrück, uitdager van de Duitse bondskanselier Merkel, zegt dat hij wordt gechanteerd. De onbekende heeft de Duitse sociaaldemocratische leider gedreigd. alles te vertellen over een illegale werkster. die de familie Steinbrück 14 jaar geleden in dienst zou hebben gehad. Als Steinbrück zich terugtrekt uit de race om het bondskanselierschap. zal de man zijn mond houden. Steinbrück heeft aangifte gedaan wegens chantage. In Roermond zijn de gevallen Nederlandse militairen in Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en Korea herdacht. Voor de eerste keer werd ook stilgestaan bij de 150 Nederlandse militairen die in de Koreaanse oorlog in de jaren 50 zijn gesneuveld. Duizenden mensen waren naar de Limburgse stad gekomen voor de 26e nationale herdenking. Het lichaam dat afgelopen woensdag in Lelystad is gevonden is van de vermiste Amsterdamse Nikki Lavalata. De 27-jarige Nicky werd vorige week zaterdag in Amsterdam als vermist opgegeven. Maandag werd haar auto leeg teruggevonden in Almere. Ik werd meteen in de omgeving en thuis bij een vriend haar gezocht zonder resultaat. De politie. Uit forensisch onderzoek is uh, vastgesteld dat zij uh, door een misdrijf om het leven is gebracht. En vrijdagmiddag hebben wij een, uh, een 32-jarige meneer uit Almere in Almere aangehouden. En hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky. En over de relatie tussen die twee wil de politie alleen zeggen... dat de vrouw regelmatig bij hem over de vloer kwam. Nicky werkte in een Italiaanse winkel in Amsterdam. De eigenaar wil morgen een besloten herdenking houden. In Apeldoorn is gisteravond een 38-jarige stadswacht mishandeld. De man en zijn vrouwelijke collega stonden op straat... met een groepje jongeren te praten toen een auto kwam aanrijden. De inzittenden begonnen te schelden. Toen de stadswachten hen vroegen daarmee op te houden... stapten een aantal mannen uit en begonnen de mannelijke stadswacht... te slaan en te schoppen. De daders gingen ervandoor. Toen ze de politie hoorden aankomen... de stadswacht heeft een pijnlijke rug overgehouden aan het incident. Het Droomboek is een groot succes. Er zijn volgens de reiksvoordigingsdienst al 300.000 boeken opgehaald. Boekhandels moesten zelfs nee verkopen omdat hun voorraad op was. Maar vandaag werden sommige winkels bevoorraad. Dus klanten kunnen weer tevreden de winkel uitlopen. Een verslag van Matthijs Holtrop. U had een uh, briefje bij u? Ja, deze. Heb je, uh, mevrouw, heb uh, ik nou, mevrouw gekregen eigenlijk. Uh, en die ga ik ophalen. Tenminste vandaag uh, de bedoeling. Het Droomboek? Ja, ja En het loopt storm, hoor ik uh, bedrijf. Uh, ja. <laughs> Laten we nog snel kijken of er nog eentje voor u ligt. Ja, ja, ja. ik loop even met u mee dan. Ja. Want ik begrijp dat het echt aftellen is. Ja, en wat ook. verwacht u ervan? Wat moet ik ervan verwachten? Ik, uh, inspiratie van een nieuwe generatie, zeg ik maar. Dat uh, wat er, wat er, boven, wat er uh, uit zal komen. Is er nog eentje? Nee, helaas. We zijn er op het moment even helemaal doorheen. Half uurtje, dan heb ik er weer duizend stuks onderweg. Blijft u wachten of denkt u het zal wel? Nou, ik, uh, ik loop nog een rondje en kijk maar wat je zal uh, doen. En die dreuning. U uh, runt de boekwinkel. Hoe loopt het met het droomboek? Het loopt storm. We hebben de afgelopen twee dagen bijna 1300 exemplaren inmiddels uitgegeven. Mensen staan echt in de rij om het boek te komen afhalen. Het is zaterdagmiddag, dus de winkels zo altijd wel zo druk zijn als nu. Maar... Het is nu wel extra druk hoor. We merken duidelijk een uh, grotere toeloop van mensen. Vanochtend stonden de mensen al in de rij met 20, 30 stuks. Uh, en de piekuren vanmiddag stonden er zeker een man of 50 gewoon in de rij bij de kassa om het boek af te halen. Hoe komt dat toch dat het boek zo populair is? Ja, ik denk dat mensen toch. Uh, het Koningshuis, dat hebben we ook gemerkt in de aanloop naar de Koning. Alle Koningsboeken en Koningsboeken die uitkwamen, waren ontzettend uh, populair bij de mensen. Ja, En het koningshuis leeft toch nog steeds. En dat is het geluid waar de lezers van het droomboek heel gelukkig van worden. Want in de boekwinkel in Leidendorp is hij uitverkocht. Maar de nieuwe lading komt om een uur of vier alweer aan. Duizend nieuwe boeken. En daar is hij dan weer. Dames en heren, het droomboek is er weer. Hallo. Hallo. Ga Het mooie droomboek. je heeft hem te pakken. Ik, het lijkt mij geweldig. Ja, ik ben blij dat ik hem heb. Oh. Nou, waarom? Ja, waarom? Ja, Dat je, je voor bent. ik de geschiedenis leuk vindt. Heeft u er al iets over gehoord, gelezen? Ja, ja zeker gelezen en, Maar niet zelf een droom ingestuurd. Mag het meenemen? Ik had niet een droom voor ons land. Sorry maar. Maar gaat er wel van genieten. Nee, nee, dat denk ik wel, ja. Kijk er Veel plezier. En de droombroek voor koning Willem Alexander is ook digitaal te downloaden, sport. Wielrennen Daniele Ratto heeft de 14e etappe in de ronde van Spanje gewonnen. En daarmee werd de Italiaan beloond voor een lange solo onder barre omstandigheden. Verslaggever Gio Lippens. Het was bar en boos vandaag, want het was maar 5 graden... op de hoogste top van vandaag in de Pyreneeën op de Port d'Anvillera. 5 graden, dat betekent dat we veel afstappers kregen. Ivan Basso, de nummer 7 uit het klassement. Luis Leon Sanchez, vroeg in een kopgroep. Ook hij is afgestapt. Liebe Westra en Wout Poels, de Nederlanders, ook uit koers. We kregen uiteindelijk één koploper in de allerlaatste beklimming. De beklimming naar de finish. Daniele Ratto, 23 jaar oud, uit Italië. Hij won de etappe met 3 minuten 53 seconden voorsprong... Op de nummer 2, Vincenzo Nibali. De leider in het algemeen klassement. Nibali kwam geen moment in gevaar. Christopher Horner eindigde vlak achter hem. Was ook de enige die het wiel van Nibali kon volgen. En daarachter alle anderen die wel in de problemen zijn gekomen. val verde. als zesde binnen. Maar uiteindelijk staat hij toch nog gewoon derde in het klassement. En de man die misschien wel de grootste klap kreeg was Nicolas Roach. Die stond tweede in het klassement. Zakt nu naar de zesde plek. Om meer wil rennen, André Grijpel heeft de eerste editie van de Brussels Cycling Classic op zijn eredijst bijgeschreven. De koers is de opvolger van Parijs-Brussel. Op het Europees kampioenschap zijn de Nederlandse volleybalsters bezig... met hun tweede groepswedstrijd. Maarten Tip is erbij. Maarten, hoe doen ze tegen de Duitse vrouwen? De eerste set werd verloren tegen Duitsland, maar het was nipt met 27-25. En in de tweede set kwam Nederland uitstekend voor de dag. Vooral dankzij Anne Buijs. Het was de set van Anne Buijs. Ze bleef maar scoren. En Nederland won die set met 25-20. En dan zag het aan het begin van die tweede set niet echt naar uit. Want toen was er een achterstand en liep Nederland lang achter de feiten aan. Inmiddels zitten we in de derde set en ook daar doet Oranje het weer uitstekend. Heeft het de voorsprong gepakt van 8-5 tegen Duitsland. En dat is knap, want Duitsland wordt op dit toernooi toch tot een van de favorieten berekend. Dankjewel, Maarten. Er is verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooij. Goedenavond, Jeroen. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam staat voor Gorkum nog steeds 2 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden op de A27 bij Gorkum in de richting van Breda. Bij Rotterdam is er een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen het knooppunt plein en de afrit Rotterdam Centrum staat 3 kilometer. De rechterreistook is dicht. Werkzaamheden op de A28, hoge zwolle Bij Zuidwolde staat 4 kilometer. En in Brabant is er een ongeluk gebeurd op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Bij Gilsen staat 3 kilometer. De rechterreistook is dicht. Nog een keer de hoofdpunten. Alles wijst erop dat het Syrische regime achter de gifgasaanval van 21 augustus zat. Dat zeggen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken nu in een verklaring. De recessie in Griekenland is volgend jaar voorbij. Premier Samaras voorspelt dat de inkomsten dit jaar zelfs hoger zijn dan de uitgaven. En na de accijnsverhoging op 1 januari is de verkoop van sterke drank in Nederland in de eerste helft van het jaar afgenomen met 10%. Tot zover het uitgebreide NNO-Sjournaal, zometeen op Radio 1, de NTR Radioprijs 2013. Elke zaterdag is er Opium, Radio en TV vanuit Theater de Lamar in Amsterdam. Hans Smit en Kornels Maas ontvangen prominente gasten uit de kunst en cultuur. En er is altijd live muziek. Langskomen? Graag. Ga naar opium.avro.nl en meld u aan voor een bezoek aan Opium op zaterdag.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 Live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. Hier is Winfried Baaiens. Vanuit Hartje Amsterdam heet ik u van harte welkom... bij een speciale uitzending van de NTR hier op Radio 1. Live op deze historische plek, want dat zijn de De Smet-studio's... Rijken we hier zo meteen ook een prijs uit met een zeer rijke geschiedenis. Dat gaan we doen voor... Eh, niet voordat we even gaan luisteren naar het laatste nieuws vanuit Halle. Daar is het Volleybal EK en daar is Maart een tip. Hoe gaat het met de dames? Ja, Nederland doet het verrassend goed. In De eerste set die won Duitsland nog, maar inmiddels heeft de Nederland de tweede set won. Heeft het over nu de voorsprong, al blijft het oppassen voor die Duitse ploeg en kruipen ze wel een paar puntjes dichterbij. Nu even met een gelukje in de service wordt het 9-10, maar nog steeds het ene puntje voorsprong voor Nederland. En dat is knap voor de jonge Nederlandse ploeg tegen de toch wat meer ervaren Duitse ploeg de Tip, dankjewel. We komen nog bij je terug zodra er uh, weer nieuws is. We zijn weer uh, terug dus in de Smet-studio's. We gaan hier de aanmoedigingsprijs voor jonge radiomakers uit België-Nederland en uitreiken. En dat is de NTR Radioprijs. Al 22 jaar de aanleiding voor Jong Talent om alles uit de kerst te trekken. Om de jury die hier aan tafel zit, maar ook u thuis en mij te prikkelen. Uit te dagen en te verrassen met, nou ja, uh, radio. Kunstig radiowerk. De NTR Radioprijs 2013. Grote programma's konden nu gerealiseerd worden binnen de eigen muren. En wat deed je daar? Ik was de zanger. Daar <laughs> stopt de band met spelen. De gitarist springt van podium af en die slaat die gozer voor zijn bek. En toen liep het helemaal uit de klauw. Holy shit. Dat komt niet goed. Maar hoe ontspannend de muziek voor pap ook is, er zijn altijd zorgen. Iedereen die met muziek bezig is, voert geen oorlog. Als ik maar vliegtuig geluid hoor, dan klomp ik alleen. Jij gaat straks een, even een lepeltje in elkaar uittimmeren. Ik mag zelfs smeden. Jij gaat zelfs smeden. <laughs> ik ben echt gepatenteerd die HD. Blijkbaar was ik op de regel geklommen waar dat de krokodillen waren. De massa rond mij barst als een appelsien. Nederland gaat uit zijn dak. 40 volwaardige inzendingen kregen we binnen. Er is dit jaar opvallend hard gewerkt op de opleidingen voor journalistiek in Nederland en de radioopleiding in België. En we kunnen wel zeggen dat de prijs min of meer onderdeel is geworden van het onderwijstraject daar. Dat is op zich al goed nieuws. Uiteindelijk zijn er tien inzendingen genomineerd. U hoorde net al wat uh, hoogtepunten. De volledige programma's heeft u ook de afgelopen weken in Holland ook Radio gehoord. Uh, daar mocht ik ook uh, alle makers in Hilversum ontvangen. Die hebben hun verhaal daar verteld. Uh, alles uh, wat er gebeurde bij het maakproces. En dat was nogal wat. Inmiddels zitten ze hier allemaal, de makers, uh, van alle tiende inzendingen. Uh, mocht u ze willen zien, de strakke kopies, want dat mogen we er wel eventjes bij zeggen, dat kan. Uh, er is hier een uh, webcom, webcam. En als u naar radio1.nl gaat en even op de webcam knop klikt, dan ziet u ze allemaal. Want, het mogen duidelijk zijn, het zijn, uh, dit is de prijs voor jonge, ambitieuze radiomakers in Nederland, als je wat wil doen qua verrassen, qua verbazen. Ik ga toch heel eventjes naar één van de genomineerden. Uh, Clemens, zal ik maar even doen, uit uh, Tilburg. Uh, toch iemand die nog nooit, nooit verlegen is, om iets te zeggen. Uh, straks, we gaan er even vanuit dat jij die prijs gewoon gaat winnen. Dan sta je daar, hè, bij die tafel. Wat ga je dan zeggen? Ja, geen idee. Uh... <laughs> ja, ik... De... Heel ja, ik denk dat ik dan Leen en Ronnie zou bedanken die ik in mijn uh, programma heb uh, laten horen eigenlijk. Yeah. Ja, en omdat zij ermee hebben mede mogelijk hebben gemaakt dat ik uh, Punk op Radio 1. Uh... Heb gebracht. Dus. Ja, dat is waar. Ja. Ja, je, hebt, uh, je hebt een documentaire gemaakt over de punk scene en of die nog in leven is of niet. Uh, dat is een van de genomineerden, dus uit Nederland. Ik zei het al, we hebben er tien hier vandaag. We gaan ze niet allemaal laten horen. Um, de jury heeft ze wel uitgebreid uh, beluisterd hier. Ze zitten hier aan tafel. Ik ga ze even voorstellen. Edwin Bries, docent aan de Erasmus Hogeschool Rits Brussel. Goedenavond. Hello. Uh, Karel Kijl is hier ook, mediadirecteur van de NTR. Uh, Lucella Carrasso is er, een presentator van Radio 1 Journaal. En Anne Martens, radiodocumentairemaker. En onlangs nog uh, de EBU Masterclass afgerond. En dat is een beetje ja. het Valhalla qua opleiding voor dit soort dingen. Hè? Zeker. Ja. Ja, Vincent Bijlo zit ook in de jury, maar die is op het moment uh, zelf heel zenuwachtig. Want die uh, doet in de try-out van de nieuwe theaterserie. Um, Edwin Bries, Karel Kuil, even met deze heren beginnen hier aan tafel. Edwin Bries, jij bent goeroe um, van de makers. Ja, ik wist dat je heel bescheiden zou worden, maar ik ga het toch even zeggen. Niet alleen in de lage landen sta je zo bekend, maar ook daarbuiten. Mensen zullen zich misschien afvragen in deze tijd van snelheid, van veel nieuws. Van, nou ja, wat we op Radio 1 veel horen. Waarom is de radiodocumentaire eigenlijk nog zo belangrijk in deze tijd? Wel, het leven zit ingewikkeld in elkaar... We, we horen daar heel veel over in het nieuws en in de reportage. En die hebben het vaak over wat is er overkomen, uh, aan wie en waar. Terwijl uh, een documentaire kan eigenlijk focussen op de vraag... Uh, hoe is iets gebeurd en hoever is het zo kunnen komen? Dat vind ik een van de meest interessante vragen. Dus die gaan over processen in het leven. Dingen die zij voltrokken hebben. Iets wat woelt en, en bloeit en groeit in een samenleving. En dan heb je een tweede, tweede element. Er is ooit een Canadese volkszanger die gezegd heeft... Alles is al gezegd, hm. maar niet door mij. <lacht> dus daar zit een soort auteurskant aan. De blik van een documentairemaker zelf een, een soort kadrage die hij geeft... en ook het, het uitbuiten, in de goede zin van het woord... van alle stilistische middelen van het medium. Even tegen de schenen schoppen, hè, dat mag ook wel op een dag als vandaag. Is er achterhaald medium wellicht? Wel... Uh, al 30 jaar zegt men, en ook op internationale fora, dat het achterhaald is. Maar zegt men van een roman dat die achterhaald is. Alleen kun je zeggen dat het medium misschien... Uh, de, de, de hang naar het, het aanhoren van uh, vertelde verhalen met stemmen... dat blijkt ook op radio toch maar blijvend en blijvend te werken. Hm. Alleen zit de kans erin dat die in de toekomst zullen uitgezonden worden... op andere platformen dan je gewone radiotoestel. Dat internet, hè? Dat kan nog wel eens wat worden, bedoel je? Ja. ja. Uh, dankjewel. je um, uh, zit hier, NTR-media-directeur. Ook programmamaker. Uh, geweest altijd. Ja. En dat zit altijd dan al nog in je bloed. Je hebt al die inzendingen geluisterd. Uh, wat prikkelt jou? Dingen die ik nog niet weet. Uh, dat is wat ik het mooie vind van documentaires. Mijn Edwin heeft het heel mooi gezegd. Maar je hebt uh, dingen die ik niet weet, vind ik sowieso al is interessant. Reconstructies kunnen dat zijn. Uh, hoe is iets ontstaan? Uh, weet je, iets, iets wat gebeurd is, hoe is dat uh, daar zo gekomen? Dingen waar, die je in de krant leest. En vandaag is een mooi voorbeeld. Die, uh, de afgelopen dagen is die in zo zo'n familie, een Zigeunerfamilie in Amsterdam... een Roma-familie Dimitrov, zijn huis uitgezet. En die komen in een hufterproefwoning, ergens uh, op een industrieterrein. De ene helft vindt dat dat terecht is. De andere helft van de buurt vindt uh, dat onterecht en vindt het zielig, et cetera... Ik weet niet, als ik de krant heb gelezen, hoe het zit. Ik weet niet hoe het zit. En in de krant van overmorgen staat het niet meer. Want dan is het gebeurd en dan gaan we weer naar iets anders... en waar we allemaal achteraan lopen. Het mooie van het documentairevorm is... dat je dit, moet je niet vandaag oppakken. Je pakt het over een half jaar op. Ja. En je gaat dus uitrafelen, je gaat dus helemaal uitbenen hoe dat zit. Daar is een Daarom hou ik van documenteren. En dan ben je ook nog NTR-media-directeur... dus dan kun je ook sommige dingen nog zelf beslissen. Ja. Um, in deze tijden zijn de tijden waar bezuinigingen boven alles staat zo'n beetje. Um, is er nog ruimte, geld, voor dit soort dingen? Ja, er is natuurlijk altijd te weinig ruimte en te weinig geld... voor alles wat de publieke omroep op dit moment doet. Aan de andere kant, als je inventief bent, uh, moet je dat kunnen vinden. En ik denk aanvullend... Uh, op daarnet is dat je... je gaat nieuwe vormen zien. Je zal zien dat er... Uh, een prachtig voorbeeld is wat de Guardian nu doet. Een krant uh, op internet. Die uh, combineert inhoud... wat een krant normaal gesproken brengt... met documentaire vormen. Uh, in dit geval met beeld. Het gaat over een bosbrand... in, uh, bosbranden in, uh, in Australië. Firestorm. Ik kan het iedereen uh, aanbevelen... om daar eens naar te kijken... Ik denk dat wij toegaan naar die hybride vormen dat je uh, verschillende uh, documentaire vormen van verschillende platforms... met elkaar gaat uh, combineren. Hmm. Ik denk dat dat de toekomst is. En dat blijft de NTR dan ook uh, maken zelf? Als het ons gegeven is, blijven wij dat maken. Oké, okay, dat is nog een klein mitsje, hoor ik daar. Nou ja, dat mitsje uh, wordt niet door ons veroorzaakt. Uh, Anne Martens, ook hier aan tafel. Jij doet wat de genomineerden allemaal willen, documentaires maken. Um, uh, jij leeft de droom. Um, je hebt ook deze inzendingen allemaal gezien hmm. en gehoord... Wat was jouw conclusie? Gehoord vooral. Ja. Um, ja. Um, nou, ik vond ze um, heel divers. Dus uh, ja, sommigen hadden echt een heel journalistiek product gemaakt of ja, product, en anderen hadden echt meer een soort van persoonlijke zoektocht. Ach. En um, ik vond het vooral ook heel grappig om te horen hoe verschillend uh, blijkbaar in Nederland en België documentaires gemaakt worden. Want in Nederland zijn het echt meer... Nou, we hebben een onderwerp en we gaan daar mensen bij zoeken. En we maken er een mooi verhaal van met muziek en geluid en scènes. En in België dan is het echt meer een soort van experience of zo. Dan zit je er helemaal zo in en dan, dan, dan voel je veel. Ja, dan, voor mij kwam het echt heel erg um, ja, als een soort van ervaring ook meer over. Tot welke het is echt een soort kunst werd het daar. Tot welke school behoor je zelf dan het meeste? Want je maakt zelf. Ja, ik kom ook uit Nederland, ja. dus... Uh, <laughs> maar misschien heeft het ook met de verschillende achtergrond van de opleidingen te maken. Ja, ja dat is in, in, in België is het meer, echt een, dat is echt meer een kunstopleiding. Ja. En in Nederland is het gewoon vanuit de journalistiek. Dus ik kom ook meer uit de journalistiek. Ja. Hier, hier aan tafel en, ook een puur uh, journaliste. Uh, de voorzitter van, uh, van uh, de jury, uh, Lucella Carasso. Um, had jij dat gevoel ook, vorig jaar zat jij hier ook. En toen, toen, toen zat je ook een beetje met dat gevoel. Uh, waar moet ik het nou op beoordelen? Op die journalistieke kant of op die ja, vrije kant van de documentaire. Uh, ja, ik denk dat we vooral hebben geluisterd naar wat boeit van begin tot het eind. Wat vertelt iets wat we nog niet wisten of waar, waar we over gaan nadenken. Uh, maar ook hoe is het in elkaar gezet, hoe is het verteld, de verteltrant, het ritme. Dus we hebben eigenlijk op verschillende dingen gelet. Ja. Ja. Wij gaan het nog ietsje spannender maken. Uh, we hadden het al uh, van 40 naar 10 teruggebracht, uh, het aantal inzendingen. Vandaag doen we dat nog uh, iets erger. Het lijkt echt wel een awardshow wat dat betreft. We gaan van 10 naar 4. Uh, ook om uh, die 4 ook de aandacht te geven die ze verdienen. Jullie hebben 4 inzendingen uitgekozen die tot de besten behoren. Zeker. Zullen wij gewoon uh, met de eerste, en dat is uh, op uh, willekeur volgorde. met de eerste beginnen? Zeker, dat is um, Annelies Moens, of Moens denk ik, hè, moet ik zeggen. Moons, Moons, uh, Moons, uh, ja, ja. Ja, Annelies Moens uh, van het RITS Erasmus Hogeschool in Brussel met de uh, Slowest Show in the Universe over Nina Simone. Wij vonden dat een, een goed experiment, een programma dat zijn eigen tijd schept... Um, ze heeft goed de analyse, goed nagedacht over uh, wat de radio is. Uh, ze heeft het aangedurfd om, nou volgens mij, Nina Simon wel zes minuten in een documentaire te laten horen. Ja. Uh, en wat wij, wat wij mooi vonden was dat ze iets, iets kleins uh, heeft gekozen. En dat heeft ze vervolgens uitgebreid. Dus wij vonden het een programma met een mooie adem, met een sterke persoonlijkheid. Laten we er even naar geluisteren. Simone en Why the King of Love is Dead, het nummer dat ze schreef na de moord op Dr. Martin Luther King. En er is een ander fragment waar, waar men haar vraagt, wat is vrijheid? Het is no fear, gewoon niet meer bang hoef te zijn, gewoon uh, je volledig kunnen gooien voor wat dan ook. en Geen enkele belemmering. En niet van een, van een ras, niet van een geslacht, niet van, een, niet van wat dan ook. De totale vrijheid. Roger kende Nina Simone niet alleen heel erg goed. Hij heeft ook het grootste Nina Simone-archief op deze wereld. Onuitgegeven video- en audiomateriaal maakt daar een groot deel van uit. Hij had dan ook enkele heel speciale versies liggen van... I wish I knew how it would feel to be free. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break. Ja, dit is Nina Simone en daar kan je wel minuten naar blijven luisteren En dat is eigenlijk ook een beetje de gedachte van Annelies Moons Ze zit nu inmiddels hier aan tafel een maakster dus van The Slowest Show on the Universe um, Het statement ging eigenlijk nog veel verder hè, Dan één programma over één liedje van Nina Simone Je wilde het nog veel meer, veel verder trekken ja, eigenlijk was het idee een zender die een jaar lang rond één uh, dode artiest zou werken. En die dan een jaar lang ja, heel uitgebreid daar tijd aan zou besteden. Wat zich dan vertaalt in één programma dat één nummer aankondigt. Daar ja. ging het over. Even voor de duidelijkheid, dat bedacht je niet zomaar. Uh, daar werd je toe gebracht. Want je, je had een opdracht om een, een format voor een nieuw cultureel programma te bedenken. Ja, mijn ideale cultuurprogramma. Ja, ja. Maar hoe komt dat zo? Dat, uh, ja, ik, je bent al een keer eerder langs geweest. Toen zei ik al: zit er een soort oude ziel in een jong lichaam dat alleen maar wil vertragen en in plaats van de snelle trend van de laatste jaren? Goh, ik denk dat ik eigenlijk beide heel fijn vind. Um, af en toe vind, wil ik ook gewoon muziek horen en hoeft dat niet meer te zijn dan een aankondiging. Maar bij mensen zoals Nina Simone, waar ik veel mee heb op een of andere manier... wil ik dan veel meer horen en dan extreem veel meer eigenlijk. Ja. Of is dat de behoefte van de maker die jij bent om uh, veel en lang te doen... Uh, en misschien als luisteraar heb je weer een andere behoefte? Nee, eigenlijk niet. Um, ik, ik vind het zelf ook heel fijn als iets echt tot op het bot... wat daarnet ook gezegd werd. Ik wil het allemaal weten, zodat ik mijn, mijn mening kan vormen. En, en bij zo'n grote artiesten geeft dat dan zoveel extra aan die muziek. Als je weet over wat dat gaat. En, en mensen die ze persoonlijk gekend hebben... Of de, ik weet niet, het gaat veel meer leven voor mij op die manier. Ze zijn niet meer dood dan voor mij. Lucella was het eens. Um, zou jij het aan kunnen trouwens? Uh, een jaar lang over één dode artiest... Uh, om dat zelf te maken of om er naar te luisteren? Beide? Nou, ik vond het heel, heel veelbelovend. Ik zou er eerder naar kunnen luisteren, denk ik, dan het kunnen maken. <lacht> diplomatiek is uh, diplomatiek. We gaan uh, verder naar de volgende van de vier. Uh, waarvan de jury vindt dat zij uh, wat extra aandacht verdienen. Ja, ik zal zo vertellen waarom. Uh, dat is uh, ADHD van Céline de Mulder van het Rits Erasmus Hogeschool in Brussel. en dan had ik het hekje open gedaan en had ze mij niet gezien en dan was ik in een bos gaan lopen en dan had ik daar paddenstoelen opgeten. dan hebben ze mij bewusteloos teruggevonden en achteraf hebben ze die paddenstoelen onderzocht die ze uit mijn maag hadden leeg gepompt en eh, dat waren hallucinerende paddenstoelen. Heel simpel uit te leggen is ADHD het ontbreken van een verbinding in je hoofd. Je gaat ergens naar op zoek, maar je hersenen sturen je langs een hele omweg waarbij je heel veel andere dingen tegenkomt die allemaal heel interessant zijn om dan vier uur later uiteindelijk terecht te komen waar je in de eerste plaats moest zijn om dan te beseffen dat je vergeten bent wat je daar kwam doen. Om een voorbeeld te geven, dit gaat er door mij heen als ik aan shampoo denk. Shampoo, water, zee, strand, zeemeeuwen... Zeeleeuwen. Walvis. Vanningnieuwen. Beugel. Tambert. Go. We zijn ooit eens naar de zoo geweest. Ik denk dat ik toen negen jaar was of zo. En um, opeens waren mijn ouders mij kwijt. En um, het enige wat ik me herinner, is dat mijn pa kijkwaad was... en mij met de hand meetrok en terug naar de trein wandelde... en dat we niet verder de zoo hebben bezocht. En blijkbaar was ik op de regel geklommen waar dat de krokodilen waren. En ik was erop aan ont... ja, het wandelen en Ja, er wordt heel veel gelachen. En dat was ook een beetje het sentiment wat in die hele documentaire zit. Annelies, euh, of, euh, je zit inmiddels aan tafel, zelf ADHD... Um, uh, nou ja, patiënt mag je niet zeggen, Celine. Nee, nee. want het is ook niet zo... ADHD'er. ADHD'er. <laughs> ja. Het is een levensstijl bijna. Ja, dat klopt. Vorige keer toen je langskwam in de studio om de hele documentaire te laten horen op Radio 1... toen zei ik al, het is bijna, althans zo klinkt het, alsof het leuk is om het te, te hebben. Dat is het ook. Het heeft ook zijn nadelen. Ik kan mij heel slecht concentreren. Ik verlies heel snel mijn aandacht dat sommige dingen moeilijk maakt... Maar over het algemeen is het gewoon heel leuk. Er zijn heel veel ja, dingen waar ik mij mee bezig ga. Ook door die afleiding zie ik ook heel veel en maak ik ook heel veel mee. En dat maakt het ook heel, heel leuk. En ik heb ook een beetje het idee dat heel veel adiadeers ook heel vrolijke mensen zijn. Die heel positief in het leven staan. Ja, is dat zo? Ja. Um, een ego-document, hè, uh, dit. Um, stel nou dat je een volgende moet maken. Uh, kan het ook over iets anders gaan dan uh, navelstarend over jezelf. Ja, hoor. Ja? Um, ja ik, ik, ben, ik heb ook op school al heel veel andere dingen gemaakt Het is het eerste dat ik echt over mezelf heb gemaakt Het is ook het eerste waar ik echt heel graag aan heb gewerkt Dus uh, misschien werk ik ook wel graag met dingen die over mezelf gaan Maar uh, ja, er zijn heel veel dingen die mij boeien Dus uh, ook heel veel onderwerpen die ik nog zou kunnen diepen De jury was er heel blij mee uh, Lucella vertel even waarom nou, ik denk wat je nu vraagt uh, aan Céline... ik denk dat ze bij uitstek ook andere uh, documentaires goed kan maken. Want het ging over jou, maar ook over je vader. En we hoorden ook andere mensen daarin. En die vertelde dingen, dat is toch de verdienste van Céline geweest... dat ze het zo beeldend en treffend heeft kunnen neerzetten. Wij hadden als jury het idee dat we nu eigenlijk meer dan eerst... Hè, dat zal voor de een meer zijn dan voor de ander... Uh, besefte wat, wat het is om ADHD te hebben. Um, en het werd van, van alle kanten belicht, inderdaad de voor- en de nadelen. Uh, en wat ook trof was dat uh, de mensen op het eind zeiden... van ik heb het liever wel dan niet. Als ik het nu kwijtraak, dan, dan ben ik een stuk van mezelf kwijt. Dus er zaten, er zaten aardige elementen in om uh, over na te denken. En uh, wij waren ook zeer gecharmeerd van wat we net hoorden... Het, het, het letterlijk horen van wat het is om ADHD te hebben. Je werd er bijna zenuwachtig van, maar, maar dan net niet te lang. Dat was wel zeer verstandig. ADHD, dus een van de vier besten. Zullen we naar de derde gaan? De derde, dat is de twintiger van nu, van Kathleen Kraanhals... van ook Rits Erasmus Hogeschool in Brussel. De twintigers van nu zijn individualistisch en ambitieus. Ze weten te goed wat ze willen... en ze hebben overdreven hoge verwachtingen. Kort door de bocht is dit het beeld dat de maatschappij heeft... van de huidige generatie twintigers. Ook van mij dus. Sorry, maar dat is niet hoe ik het zie. Ik vind het wel een beetje beangstigend. Of, of je moet wel... Je moet heel goed kiezen van... Waar dat je nu wel wil beginnen. Ik wil nog studeren, omdat ik denk dat het een aangenaam leven is... en dat er veel te leren valt. Maar ik heb weinig concrete plannen. Ik probeer daar gewoon zo weinig mogelijk aan te denken. Als ik aan denk, dan krijg ik altijd heel veel schrik. Serieus. Heel ambitieus klinkt dit niet. Maar misschien zijn mijn vrienden en ik wel gewoon een bende broekscheiters... die elkaars angst voor het echte leven hebben geroken... en daarom samen troepen. soort zoekt soort zou de zelfzekere, besluitvaardige, ambitieuze, jonge twintiger... zich ergens anders bevinden. Iets noordelijker. Als ik afgestudeerd ben, dan wil ik heel graag uh, ja, gewoon een goede baan. Een leuke baan waarmee ik wel veel geld verdienen. En gewoon, ja, leuk man, kinderen. Um, ik wil heel graag iets doen wat ik echt leuk vind om te doen, zeg maar. Ja, tuurlijk sowieso wat ik leuk vind. Maar ik wil graag een bijdrage leveren aan, eigenlijk aan de wereld. liefst in het buitenland. Wat ik wil. Ik wil uh, na mijn, mijn studie wil ik een baan. Of ik wil gaan reizen. Het is één van de twee dingen. Oké. Okay. Met geografie heeft het duidelijk niets te maken. De gemiddelde Amsterdamse student heeft ook geen concreet antwoord... op de vraag, wat wil je? Ja, wat wil je? Uh, een bende broekscheiters uh, uh, bent u. Um, we gaan eerst even horen waarom de jury dit een van de beste vier vindt. Uh, er zat een lekkere cadans in, kon je net ook horen. Dus luisterde van begin tot het eind uh, prettig, vlot. Uh, goed gebruik, ook gemaakt van de mogelijkheid van, van het medium, van de radio... Um, geestig slot ook. Een vliegticket dat werd geboekt naar, uh, naar een verre bestemming. Maakt het niet uit, geloof ik, waar naartoe. Als twintiger van nu, nou ja, weet ja. je wat, dan ga ik, gewoon, uh, ga ik gewoon nog even op pad. Dus wat, het was mooi. Er zat ook een reflectie in van twee uh, mensen die daar een boek over hadden geschreven. Dus het was niet alleen maar uh, twintigers van nu die zeiden dat ze kinderen wilden... En, nou. Een leuke baan. Dus wij vonden het, vonden het een mooi geheel. Lucellen herkennen je, je er een beetje in, of niet? Want wij hadden het ja. toen Kathleen langskwam in de studio om de hele documentaire te laten horen in Holland ook Radio. Er al eventjes over, is het iets van alle tijd of is het iets van nu? Heb jij er last van gehad? Uh, ik denk dat het zeker uh, van alle tijd is. Met, en iedere tijd heeft zijn eigen problemen natuurlijk. In de ene tijd heb je weinig mogelijkheden, in de andere decennium heb je er misschien te veel. Maar ik denk de periode tussen 20 en 30... daar, daar zit een bepaalde verwarring in, denk ik. En, een, en ook een, een heleboel hoop en een heleboel bravoure Dus ik, ik, er zijn denk ik zeker parallellen te trekken met de eerdere tijden. Toch had jij het ja, idee, Kathleen, dat, dat, je, dat, het, dat het nu sterker was dan ooit? Ja, ik had het uh, erover over het feit dat wij nu heel veel kunnen vergelijken met elkaar. Omdat we op Facebook ook... Uh, alles zitten te delen wat leuk is. En wat niet leuk is, dat zitten we gewoon niet op Facebook. En dan bestaat het precies niet. Dus um, in die zin ligt er zo'n beetje een druk op jou. Van ja, ik, mijn leven moet even leuk zijn. Of tenminste toch, mijn Facebook-leven moet even leuk zijn als dat van mijn vrienden. Ja. Um, en ik denk in die zin dat wij wel heel veel gewoon onszelf met elkaar lopen te vergelijken. En daardoor ook alle paden willen verkennen. In plaats van gewoon voor onszelf na te denken. Mm. Wat wil ik eigenlijk persoonlijk doen? En hoe is het met de interne crisis bij Kathleen nu? Um, het grote zwarte gat heeft zich sinds gisteren geopend, want ik Aha. heb gisteren mijn eindwerk ingediend. Dus okay. ik ben nu officieel werkloos of werkzoekend. Okay. Ticketboeken. Ticketboeken, ja, Ticketboeken, ja. Maar wat nu doen. dan? Of is het echt serieus? Ik ga heel vraagteken. erg de twintiger van nu nog iets bijstuderen. Ja? <laughs> dus ja? Uit besluiteloosheid? Deels, en deels uit echt wel interesse. Dus mm -hmm. Wij gaan naar de vierde en uh, de laatste van de vier, nou ja, besten, wat de jury vindt in ieder geval. Het is weer een vrouw, Ine Vaart, van Rits Erasmus Hogeschool in Brussel. Later word ik Nederlander. De hele dag heb ik tussen feestvierende zatte mensen... op een oranje marktje gelopen. Ik ben kapot. Maar het is nog niet voorbij. Van Karin kreeg ik een kaartje voor de slotshow van Armin van Buren. Ik probeer me staande te houden tussen een bende springende Nederlanders. En dan verschijnen plots, geheel onverwacht... Wim Lex, Maxima en kinderen op het podium. De massa rond mij barst als een appelsien. Nederland gaat uit zijn dak. En ik, ik voel een vreemde tinteling in mijn lijf. Een ongekende kracht gooit mijn armen in de lucht. En zo sta ik, op 30 april, om 9 uur s'avonds... vol overgaven en gedragen door een gloed van oranje... te wuiven naar de koning van Nederland. Ik besef op deze laatste noten... dat terwijl mijn landgenoten jou zo snel verstoten... ik door jouw natie in de armen wordt gesloten. Dus in naam van heel het volk, van de frieten en het bier... zeg ik sorry. En het spijt me. En al kies je daar of hier... een grens is maar een grens. Een land is maar een land. En een mens is maar een mens. Maar ik vind jou... vertoond plezant, Dus ik zal strijden... Als een leeuw, tot het jou aan niets ontbreekt. Ik hou je veilig zolang als ik leef. En weer zout in die muzikale nationale wond. In Ine Vaart uh, zit hier ook aan tafel uh, de vierde. Uh, Lucelle, waarom? Ja, juryleden, onder wie ik zelf, die zeiden... nou, best een leuke tijd eigenlijk met dat Koningslied. Dus er was wel een zekere herwaardering van het oh, ja? Koningslied... nadat we het een half jaar niet gehoord hadden. Dus dank je wel daarvoor. <kwijnt> uh, wij, ja, we vonden de elementen van comedy, de hoorspel, animatie, film bijna... Uh, zij beheerst dat perfect, um, zoals een jurylid zei. Het wordt aaneengeregen tot een zwierig en charmant geheel. konden we net ook horen... Prachtig gebruik, ook gemaakt van het medium radio. Uh, verschillende stijlen en, en leuke details ook over... waarom wij de ramen in Nederland naar buiten... Open doen en de stoplichten, hoe die hier ophangen. Ja. Dus het was zeer vermakelijk en mooi gemaakt. Was het voor jou iets nieuws dat er blijkbaar zo'n sentiment was in Vlaanderen tegenover ons Nederlanders? Hmm, nee. Ja, maar jij weet natuurlijk alles. maar. Uh, nou, is... Ik denk dat het voor, voor iedere Vlaming anders is, toch? Nou, Ine. <laughs> ja, ik, ik denk het wel, want dat was ook het punt dat ik wou maken met dit documentaire. Dat de Vlamingen over het algemeen niet zo positief staan tegenover Nederlanders en dit is helemaal het einde van de docu, het docuets stukje dat nu uh, beluistert is. Ja, het begint het helemaal anders. Het meest positief hebben we er maar uitgegaan. Ja. Is een klein beetje makkelijker te verhappen ja, het be begint eigenlijk met de, met de uh, mentaliteit die meestal heerst bij vlamingen. Oh, het is weer een Nederlander daar en bij Nederlanders de veelpraters uh, die hun mond niet kunnen houden... die hard schreeuwen, mm -hmm. de dikke nekken, dat, dat, daar ging het over. Uh, uh, soms ook pijnlijk treffend als je het zit te luisteren als Nederlander. Maar in Vlaanderen als Vlamingen ernaar luisteren... want jij wilde eigenlijk aantonen dat het allemaal meeviel. Mee mm -hmm. Hoe viel het daar? ja Dat heb ik in de uitzending ook proberen te vertellen. Ik denk dat het um, bij Vlamingen veel minder communiceert dan bij Nederlanders. Kijk genoeg. En dat de Nederlanders denken, ja... ja is, het is echt zo. En Vlamingen pff, ja, staan daar minder bij stil. Hoezo? Ik weet het niet. <laughs> ik heb het nog niet nader kunnen onderzoeken. Maar, ja. is het is een soort nationale hobby ook. Om een klein beetje, net zoals wij dat wellicht hebben... met de uh, <laughs> andere buurlanden. Ik zal even niet de boel nog verder opstoken. Maar dat, dat is misschien iets wat, wat, wat ook de Vlamingen willen vasthouden. Zo van Nederlanders zijn arrogante klootzakken. Ja, bijvoorbeeld, nee, maar dat het ook lekker is. Het is gewoon lekker natuurlijk. Om een beetje te klagen over de buren. Toch? Ja, ik denk dat Nederlanders ook wel klagen over België. Maar ik denk dat het bij Nederlanders... Um, meer aan de oppervlakte is. En dat er dan er mopjes worden gemaakt. Het zit ook in de documentaire, vrouw zegt het uh, zelf. Er worden mopjes gemaakt, maar daaronder zit wel een groot respect. Ja. En het respect dat Vlamingen voor Nederlanders krijgen, dat duurt toch altijd iets langer. Um, de aanleiding voor jouw zoektocht was het feit dat je mogelijkerwijs naar Nederland zou verhuizen omdat mm -hmm. je een Nederlands vriendje hebt. Mm -hmm. Dat overigens dan weer in België woont, op dezelfde opleiding zit ook, hè, als je ja. het goed hebt. Um, uh, zit dat er nog steeds in? Het naar Nederland moeten verhuizen? Ja. Um, ik denk dat dat wel meevalt. Nou, ik, denk, ik denk dat we allebei... Hoe serieus moeten we het dan nog nemen eigenlijk deze bijdrage? <laughs> nee, ik denk dat we allebei nog in België, nog in Nederland willen wonen. Okay. Op lange termijn. <laughs> Goed, we hebben hier een prachtige tafel van alleen maar, dames. Uh, ik uh, zet mezelf eventjes uh, buitenspel in dit geval. Uh, dit zijn de vier beste volgens de jury. En dan hebben we natuurlijk nog uh, twee bokalen. Ze staan hier, de mensen die uh, via de webcam kijken kunnen dat zien. Via radio1.nl. En nu moeten we gaan beslissen, althans, wij hoeven helemaal niks gelukkig. Dispels, dat heeft de dus jury al lang gedaan in, in Rijparat. Uh, wie daar dan de winnaar van wordt. En Lucella, je doet het al zo goed tot nu toe. Zullen we er gewoon maar naartoe gaan, naar de laatste twee. Wij beginnen dan met de tweede prijs om de spanning uh, op te voeren en dat is geworden. Ine Verhaert met Later word ik Nederlander. Ja, kijk, en het is een mooie ereprijs. Uh, zeg ik er maar eventjes bij alvast voor Ine van Haart. Want het is niet de eerste keer dat je meedoet, dus doet. Het is al de derde keer. Um... Het altijd herhaald worden. Ja, ja nee, maar ja, het is ook omdat je vasthoudend bent. Elke keer boven in de bovenste regionen zit. En nu weer op de tweede plaats. Gefeliciteerd. Dank je wel. Hartstikke goed. Ja, uh, overigens alle documentaires die u hoort. Het zijn nu nog snippertjes. Uh, kunt u weer uh, terugluisteren via ntr.nl slash radioprijs. We gaan nu naar nummer 1. Dat is geworden ADHD van Celine oh, oh. de Wilder. Lucella, <applaus> waarom is ADHD de winnaar van de NTR Radioprijs 2013? De jury ja, was unaniem hierover. We, bedoel, we vonden alle inzendingen heel goed. Deze vier buitengewoon goed. Maar ADHD heeft ons het meest getroffen. Ook door de afwisseling tussen de, de inhoud, het serieuze wat we ervan opstaken... maar ook het lichtvoetige en het prachtige gebruik van het medium radio. Zeer verdiend. Ja, nou, uh, Celine, van harte gefeliciteerd. Uh, nu is het wel tijd voor een uh, dankwoordje even kort... Vooral mijn papa misschien bedanken dat ah. hij mij ADHD heeft gegeven, zeker? Ja, dat moet je nog even uitleggen. Dat is in de documentaire uitgebreid te horen. Dat je ook met jouw vader naar, naar de dokter gaat om ja. te kijken of jouw vader ook ADHD heeft. Uh, en jij riep juichend... Yes! Nog iemand in de familie. Toen hij het ook bleek te hebben. Wij, wij hoopten, als ik daar nog één ding over mag zeggen, wel dat de test uh, iets uitgebreider was dan bij jou te horen was, dat neem ik aan. Maar we moesten, dat was wel een, een geestig moment, even de, de twee blokjes uh, verschuiven en, uh, en, en papa had ADHD. Het kan snel gaan bij ADHD. Ja. Of zo, of ja. um, uh, jullie kozen allebei voor een uh, reis naar het internationale radiofestival uh, Pri-Europa in uh, Berlijn. Wat hoop je daar uh, mee te maken? Oh. Behalve uh, natuurlijk veel documentaires luisteren, maar goed. Ik denk dat ik daar ga onderzoeken hoe de Duitsers het racisme van de Nederlanders ja, ja, ja. ervaren. Zouden ze, zouden ze er last van hebben? Dat is de vraag. Jij? Goh, ik denk dat ik mij gewoon uh, ja, ga onderdompelen, want het is lang geleden dat ik nog uh, radiodocumentaires heb gehoord. Ik ben nu al drie maanden afgestudeerd, dus ik kijk er naar uit om uh, me er terug in uh, onder te dompelen. Mooi, nou gefeliciteerd. Uh, uh, laat het even tot je komen. Ondertussen krijg je ook nog een prachtige uh, bokaal. Die staan hier uh, achter ons. Die zijn gemaakt door de Haagse kunstenaar Maarten Schepers. Die mogen mee en dus ook die tickets en uh, de... Um, een verblijf in Berlijn voor die prachtige prijs daar. Heel erg gefeliciteerd. Twee uh, winnaars dus uit België. Um, en dan mag ik eigenlijk ook wel... Um... Kijk Misschien wel de reden daarvoor, of is dat weer te veel gezegd... Edwin Bries feliciteren, want uh, toch uh, een mentor ook voor de mensen hier aan tafel. Okay, Edwin Bries, ik zei al, een uh, uh, goeroe in documentaire land. ik blijf het gewoon hard op roepen, maar um, u moet trots zijn... als u deze tafel ziet, want het zijn uh, allemaal uh, Belgen. Ja, en, en uh, heel vaak wordt de vraag gesteld, hoe, hoe, hoe komt dat? dat maar ik, ik denk gevraagd. eerlijk gezegd dat dat heel weinig uh, te maken heeft... met geografie enzovoort, maar wel degelijk met... Uh, waar de radiodocumentaire thuis hoort, in welke opleiding. En dat klopt, in België zitten die opleidingen in de kunstensector... Conservatoria enzovoort. En verwacht men eigenlijk een echt doorvrocht persoonlijk stuk? Terwijl in Nederland eh, sorteren die onder eh, journalistieke opleidingen. En vandaar is er wel een verschil. Het ene leent zich heel makkelijker tot het persoonlijke verhaal... wat niets wegneemt aan, aan, aan de prestaties van, van de jonge dames hier. He. Een man hier aan tafel. Uh, meneer Bries, toch nog eventjes, want het ADHD... Dat bestaat nog niet zo, lang, niet zo lang als Edwin Bries bestaat. Wat vindt u eigenlijk van deze moderne trend, van deze nieuwe ziekte? En ik doe aanhalingstekens erbij. <lacht> Daar, daar sta ik Bush B. Maar in alle geval het heel leuke van dit programma vond ik... Ik had een soort gevoel van... Ah, die had die, dat moet toch wel stigmatiserend zijn. Beklemmend. Uh, misschien bedreigend in een aantal omstandigheden. En verwarrend ook. Mm. Hey, want Het is geen geheim dat iemand dat heeft. Dat die ergens vaak een beetje begeleiding nodig heeft bij bepaalde projecten. En die moet kunnen stappen zetten. Stap 1, stap 2, stap 3. En hier vond ik dat van zo'n vrolijkheid getuigen en dan die enorme opluchting. Papa, weet je het wel? Jij hebt het ook. En de vader die dan zegt, denk ik, of, of, of jullie conclusie, het is iets van mij. Dan kunnen ze mij niet meer afpakken. En dat vind ik zo uh, herstellend ja. en uh, heel warm eigenlijk, ja. Um, nou zit hier dus de trots van België aan tafel wat de radiomaken betreft... Um, hoe brengt u dat over? Want het heeft toch ook een beetje met uw passie te maken. Um, het passie voor het radiomaken, het is iets wat nog misschien moeilijker te verkopen is in deze tijd. Wel, passie, dat vind ik eigenlijk het foute woord. Oh. Ik vind dat zo vermoeiend, passie. <lacht> <hijen> dat vergt zoveel inzet. Ik, maar wel, ja, een soort gedrevenheid enzovoort. En ik denk ook, de, op dat moment, ik herinner mij de, de, de eerste... Uh, gevoelens die mee opwekten, dat was bij het ontbijt, s'morgens. Koud, in de winter, je gaat naar beneden... uit je bed, je hebt heer van... Uh, gebraden spek en eieren... en dan die radio die opstaat. En dat is een, een gezellige radio. Veel meer dan televisie. En ten tweede, je moet daar niet... die radio praat en je hoeft er niet op te reageren. Hmm. Je hoeft niks te zeggen. Die doen maar. De dag van vandaag is... Het, ja, maar nu kun je ook je eigen radio maken... Je eigen playlist, stel je samen, dat vind ik weer al vermoeiend. Ik wil dat iemand dit in mijn plek doet. En s'morgens wil ik niet op internet gaan. Het eerste medium is radio. Het is die mooie stem, die verstandige stem, die intelligente stem... en die mij de, doet radio open en de wereld stroomt binnen... Nou. op een zeer beluidende manier. Ine en Celine, dit, ja, toch even naar de jonge generatie in dit geval. Geldt dat voor jullie ook zo? Want het ja, is toch ook een beetje oldschool, school. Dat mag ik toch wel even zeggen... meneer Bries, uh, hoe je het <lacht> wilt consumeren... Um, uh, hoe zien jullie dat, die toekomst voor die documentaires? Dat oh, is iets waar ik nu niet te veel over wil nadenken. Eigenlijk. Oh nee, is het zolang het zo kan? Erg? Nee, maar zolang het kan om iets te maken, zolang er ruimte voor is en zolang wij die kansen krijgen, is het top en dan zien we wel hoe het evolueert. Ja. Over van Bries even. De winnares maar eventjes vragen. Hoe belangrijk is hij eigenlijk? Want hij doet er zelf veel bescheiden over. Het is heel belangrijk. Ik heb binnen onze opleiding ook in... Ja, het is een naam die er staat en hij heeft altijd ook bij ons in onze, bij onze lessen heel veel, ons heel veel bijgebracht. En uh, ja, hij weet heel veel. Het is een heel goede begeleider. Hmm. Zullen we dan maar toch het weer even naar ons landje halen? Dat mag ik dan wel zeggen. Uh, wat moeten wij leren hiervan, meneer Bries, om uh, volgend jaar hier uh, vier Nederlandse <lacht> winnaars aan tafel te hebben? Ik, ik zou het niet weten, maar wat ik wel weet, dat is dat je zelf binnen een binnen journalistieke themas, dat je even goed daar ook. Uh, ja, vindingrijk, ...vindingrijkheid of... Uh, uh, ...vaak maak ik de vergelijking... ...ik heb onlangs een pitching-testie meegemaakt in Amerika. Pitching wil zeggen... ...je moet een onderwerp verkopen aan een mogelijke werkgever... ...in drie, vier minuten. Mm -hmm. En daar zat een jury van radioproducers... ...en één zei... ...ik wil een programma maken over mijn groot grootouders ...want ik kom van, uh, van Sicilië... ...dus ik ga naar mijn roots. Is dat interessant? Nee, zei iedereen. Waarom is dat interessant? Amerika zit vol van, van Grieken, Sicilianen, die komen van overal. En de ander zei, ik wil een programma maken over een oude Amerikaanse Joodse dame... die tijdens de Tweede Wereldoorlog was opgenomen, verstopt eigenlijk voor de Duitsers, door Polen. Ze komt terug naar Amerika, jaren later vindt ze die mensen terug. Heel blij dat ze die kan contacteren en die Polen zeggen... wij wachten al jaren op een teken van leven, want eigenlijk moet jij ons nog veel teruggeven. Dus daarvoor die spanning tussen liefdadigheid aan de ene kant. en, en dan. dit zijn echt uh, onderwerpen die beklijven. en die je zeer goed op een journalistieke manier ook kunt behandelen. Ik vroeg eigenlijk een tip voor de Nederlanders. maar. dit soort onderwerpen oppakken, dat is, dat is wat u bedoelt. Gevoelig zijn daarvoor. Ja, natuurlijk. Goed, wij gaan uh, toch nog naar uh, enigszins goed nieuws. Ook voor de Nederlanders hier aanwezig. Dat mag ik al wel verklappen, want er is namelijk ook nog een publieksprijs. En dat is de afgelopen maanden um, allemaal gaande geweest op het internet natuurlijk. Uh, op facebook.com en uh, Radio Prijs. Daar stonden alle documentaires. Daar kon veel geluisterd worden. Daar kon ook geliked worden en daar kon gepost worden. En daar mocht ook gelobbyd worden. Uh, en daar kwamen een heleboel stemmen binnen voor... En dat is een van de Nederlandse prijzen, en dat is de maakster van Papsplaten. Ja, um, en dat is uh, Nelleke. Uh, Nelleke, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, de publieksprijsje stond al hele tijd, eigenlijk wekenlang bovenaan. Uh, dat had ook een beetje te maken met het feit dat jij lokaal het nieuws haalde hè, met je documentaire. Ja, klopt. Ja, ik kom van Texel. En uh, ja, het is natuurlijk een, gewoon een gesloten gemeenschap wel een beetje. En ja, als je daar beroemd bent, en, of ja, beroemd bent. Dus ik, ik, ik kwam daar in de krant en iedereen leest dat en denkt, oh wacht, die ken ik. Dan doe ik wel even, even liken. Het was papsplaten, dat ging over de hobby van jouw vader, die, uh, die veel met muziek had. Maar ook ondertussen over de ziekte van jouw vader. Een ziekte die veel mensen niet kennen en het heet? Uh, dystonie. Wat is het? Ja, het is een hersenziekte. Uh, het, het, het is dan maar zo dat er bepaalde signalen in de hersenen niet helemaal goed doorkomen. Uh, waardoor zijn spieren verkrampen. En hij heeft dan uh, multifokaal, dat is uh, op bepaalde plekken in zijn lichaam. En het is vooral zijn nek en zijn rug. Het was de eerste keer dat hij daarover vertelde. Met jou misschien ook op zo'n persoonlijke manier over sprak. Hoe heeft dat zijn leven beïnvloed deze documentaire? Uh, nou, hij wordt er wel veel op aangesproken natuurlijk. Ja, veel mensen kennen hem, want hij woont nog wel nog steeds op Texel. En veel mensen wisten het niet van hem. Want je ziet het niet aan hem, dat hij die ziekte heeft. Dus het is voor hem wat meer erkenning of zo. Hoe gaat het met hem nu? Uh, ja, het gaat goed met hem. Hij zit nu uh, plaats te verkopen toevallig. Dus hij is er niet bij. Maar het gaat, wel, het gaat wel redelijk met hem. Hartstikke goed. Gefeliciteerd. Uh, nogmaals voor Nelleke en Paps Platen. De winnaar van de NTR Radioprijs 2013. De publieksprijs. Uh, wij gaan weer even naar het volleybal. Naar het EK-volleybal. En daar is Maarten Tip. Ja, en bij deze wedstrijd tegen Duitsland uh, heeft Nederland de voorsprong genomen nadat het de derde set won. Met 25 tegen 20. Inmiddels zijn we in de vierde set. En daar ook weer de lichte voorsprong voor Oranje. Dat jonge team dat heel fris en gretig speelt. En vooral met veel beleving. En dat zie je ook steeds aan de coach langs de kant. Die bij elk punt, uh, Guido Vermeulen, die bij elk punt weer de beleving erin brengt bij de Nederlandse ploeg. Om ook wat tegenwicht te geven tegen dat fanatieke Duitse publiek. Nu een punt voor Duitsland. En dat betekent 17-17. Maar die wedstrijd is nog lang niet gespeeld. Het blijft razendspannend hier bij deze tweede wedstrijd van Oranje op het EK in Duitsland in Halle. Ja, dat was Halle. En nu weer terug in de Smet-studios in Amsterdam. En de NTR Radioprijs 2013 is uitgereikt. Ik ga het nog maar even aan de winnares vragen. Hoe ziet de toekomst er nu uit? Veel werken. Ja? Ja. Ik, ik werk al nu. En de toekomst is eigenlijk alleen maar werken nu. En, en dat is een rooskleurige toekomst dus. Ja, ik doe mijn werk. Dus het is wel voor de ADR is dat niet verkeerd, volgens mij. Nee, maar ik heb veel verschillende dingen die ik kan doen. Dus dat had mijn concentratie er wel wat bij dan. Maar even toch? Want de, uh, bedoel, het is een lastig werk uh, vinden, vermoed ik ook met dit. Uh, met die, voor jou zit het dus goed. Um, ja, ik heb het geluk dat ik daar mijn vakantie op had gedaan en dat ik daar dan zo kon beginnen. En, uh, dus ja, voor mij is het eigenlijk redelijk fot gegaan. Wat voor werk is dat dan precies? Ga je dan gelijk documentaires maken? Of? Um, nee, ik werk bij een bedrijf dat animatiefilms dupt. Dus ik werk op de bureau en ik spreek ook zelf af en toe stemmetjes in. Ja. Dat is wel heel leuk. Alle dames hier aan tafel ook van die fantastische spreekstemmen overigens. Dat mag ook wel eens even gezegd ja. worden. De dames hier aan tafel, uh, van harte gefeliciteerd. U zaten bij de laatste vier, maar ik zeg toch nog even... ook een hartelijk applaus voor de tien genomineerden. Want die waren allemaal ongelooflijk goed. Um, ze kwamen uit Nederland en uit België. Van verschillende scholen journalistiek in uh, Nederland. We danken ook alle docenten die meegewerkt hebben. Want dat is natuurlijk zeer belangrijk. Het was dus een beetje ook onderdeel van het uh, onderwijstraject het afgelopen jaar. En volgend jaar uh, verwachten we weer een heleboel goede inzendingen. Uh, alle jonge radiomakers dus bedankt. De docenten bedankt. De jury uiteraard uh, zeer bedankt voor uh, uw wijs oordeel. En alle documentaires. En daarvoor doen we dit eigenlijk ga het luisteren. Ik heb de afgelopen weken enorm genoten van prikkelende radio, bijzondere radio en zeer creatieve radio. En dat kan allemaal via natuurlijk de website ntr.nl slash radioprijs. Het feestje hier in de Smet gaat nog even door. Um, we kunnen gewoon drinken als we adhd pinnetjes op hebben, toch? Ja, oké. Okay, nee, okay. Dat had ik niet mogen zeggen. Genoeg. Nee, nee. Okay, okay. Ik krijg zo meteen een tik op mijn orde. Dat maakt allemaal niet uit. Hier in de Smet het feestje. En op Radio 1 gaat het feestje in zekere zin ook door. Want dan is NWS langs de lijn hier. Een hele fijne avond. Nu bij Audi. Een 1.8 TFSI-E met slechts 20% bijtelling.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 ...kritisch zijn. National Academic is er voor klanten die meer verwachten. Meer service, meer zekerheid. Dankzij onze klanten zijn we geworden wie we nu zijn. National Academic, de verzekeraar voor hoge opgeleiden. Ontdek ons op na.nl. Denkt u dat uw elektrische auto goed is voor het milieu? Durf te denken. Lees NRC Handelsblad nu vijf weken voor maar 10 euro. Ga snel naar nrc.nl slash ja. Inderdaad, nrc.nl ja. Ontdek onze lage premie. National Academic, de verzekeraar voor hoge opgeleiden. Dit is Radio 1.